Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Vijf partijencoalitie verdeelt over hypotheekrenteadvies Europese Commissie. Pensioenfondsen moeten van minister Kamp meer openheid geven... en schaamte bij Willem-Alexander over WC-potwerpen. De Vijf partijencoalitie reageert verdeeld op het advies van eurocommissaris Reen... om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen... Volgens Reen leeft Nederland op een hypotheekbubbel. Hij vindt dat de huizenprijzen kunstmatig hoog zijn door het belastingvoordeel op hypotheken. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie werden het in hun akkoord wel eens over een kleine beperking. Maar de vijf partijen denken er heel anders over als het gaat om hun inzet voor de verkiezingen. Zo wil de VVD niets doen aan de hypotheekrenteaftrek. En ook het CDA is huiverig. D66 wil toewerken naar één tarief en GroenLinks wil helemaal af van het belastingvoordeel. Minister De Jager wil niet ingaan op het Europese advies om de hypotheekrente af te schaffen. Pensioenfondsen moeten eerlijker informatie geven over hoeveel pensioen mensen krijgen. Dat staat in het plan van minister Kamp voor het nieuwe pensioenstelsel. Volgens Kamp verdoezelen fondsen nu nog dat de pensioenuitkering niet altijd meestijgt met de prijzen. De fondsen moeten dat eerlijk gaan vertellen. Ook moeten de fondsen opener zijn over de risico's... die deelnemers van het pensioenfonds lopen. In het nieuwe plan van Kamp wordt een aantal regels... voor de pensioenfondsen aangepast. De pensioenfondsen moeten meer geld achter de hand houden... voor slechte tijden. Daardoor kunnen de pensioenuitkeringen... voorlopig niet meestijgen met de prijzen. In het oosten van Syrië zijn 13 lichamen gevonden. Opstandelingen zeggen dat de slachtoffers deserteurs zijn... die door het regeringsleger zijn geëxecuteerd. Volgens de chef van de VN-waarnemersmissie in Syrië... zijn de mannen van dichtbij door het hoofd geschoten. Hij liet zich niet uit over de vraag wie de moordpartij heeft aangericht. Vrijdag praat de VN-Mensenrechtenraad over het geweld in Syrië. Grootste aandachtspunt wordt bloedbad in Hula... waar vrijdag 108 mensen omkwamen. Volgens de VN zijn de meeste slachtoffers geëxecuteerd... onder wie veel kinderen. Uit de protest tegen het bloedbad hebben veel westerse landen... de Syrische ambassadeur in hun land uitgewezen. Op Schiphol is een man opgepakt die 200.000 euro onder zijn kleding had verstopt. De 48-jarige man uit Twente zit vast op verdenking van witwassen. Veiligheidsmedewerkers riepen de marsjourcee erbij toen ze verdachte voorwerpen onder de kleding van de man dachten te zien. Bij een controle bleek dat hij 400 briefjes van 500 euro in medicijndoosjes bij zich had. Drie jongens die dinsdag zijn opgepakt voor een ongeluk met een bootje in de Efteling worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. Vier jongens van 17 en 18 zaten gistermiddag in een gondel van de attractie Gondoletta. Ze schommelden volgens ooggetuigen zo hevig met het bootje dat de gondel omsloeg. Een van de jongens kwam vast te zitten onder water tussen de bodem en het dak van het bootje. De jongen raakte gewond. Door het ongeluk lag de attractie een tijd stil. Veel Nederlandse hotels kampen door de economische crisis met geldproblemen... of verwachten op korte termijn problemen te krijgen, blijkt uit onderzoek van KPMG.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 Volgens de prins heeft hij met een glimlach meegedaan aan het wedstrijdje dat hij won. Maar, zo zei hij, niet zonder met enige schaamte te denken aan die ruim 2,6 miljard mensen op deze aarde... die niet beschikken over zelfs maar de meest basale structuur om op een waardige manier hun dagelijkse behoeften te kunnen doen. Op het komende EK is PSV-verdediger Jetro Willems de jongste speler. Hij is op 30 maart 18 jaar geworden. De op één na-jongste international is Alex Oxlade-Chamberlain. Die is een half jaar ouder dan Willems. De gemiddelde leeftijd van Oranje is 27,1 jaar. En daarmee staat Nederland in de middenmoot. De Duitsers hebben met een gemiddelde leeftijd van 24,4 jaar de jongste selectie. Het weer vanavond opklaringen, alleen in het zuidoosten nog kans op een bui. Vannacht raakt het overal bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen nog droog bij 10 graden. Morgenochtend volgen vanuit het westen perioden met regen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot een graad of 20 in het zuidoosten. Na morgen is het met maximaal rond 15 graden behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Het is een rommelige avondspits met de meeste problemen op de wegen rond Arnhem. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat voor knopend Holendrecht 3 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Voor Hoogvliet 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen het Ridderkerk en de Bresselplein 8 kilometer... Dat staat op de parallelbaan, er staat ook een auto stil. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoppedrein Zwiert en Afrit Maarden. 14 kilometer na een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. En het is druk op de wegen in en rond Arnhem. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. De rijbaan is helemaal dicht tussen het Gelderdoom en Elden. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken.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 Met Lucela Carasso en Tim Overdik. Goedenavond, zeven minuten over zes. We hebben zo nieuws uit een onderzoek naar het rookverbod op het werk. Dat is acht jaar geleden ingevoerd en het pakt goed uit voor de volksgezondheid. Eerste balans na een dagje Brussel. De Europese lidstaten doen het economisch nog niet goed genoeg. En het echte zorgenkind op dit moment is Spanje. De Europese Commissie presenteerde vandaag die analyse op grond waarvan de lidstaten aanbevelingen krijgen... om hun financieel-economische situatie te verbeteren. Arjan Noorlander van de economieredactie. Um, nou horen we al maanden allerlei waarschuwingen uit Brussel, vandaag dus weer. Uh, is het ooit wel genoeg voor Europa? Uh, nou, voor dit Europa in ieder geval niet. Europa is namelijk erg ambitieus. De voorzitter van de commissie zei het nog vanmiddag. Europa moet concurreren met China en de Verenigde Staten. We moeten de grote economie van de wereld worden. We zijn nu ook de grootste, maar we zijn eigenlijk niet één economie. Dat blijkt wel uit al die rapporten die vandaag gekomen zijn... Dan kunnen ze de, de belangrijkste langlopen. Lang lopen. Uh, Frankrijk is niet concurrerend genoeg. Italië ook niet, maar heeft ook een ander probleem. Want de overheid functioneert daar niet. Griekenland is failliet en daar rommelen ze met de boeken. En er is dus nu een nieuw grootste probleem bij Spanje... waar bijna alles misgaat. De huizenmarkt, de werkloosheid, de jeugdwerkloosheid. Enorme tekorten. Dus overal in Europa zijn wel weer andere problemen. Terwijl we uit willen stralen dat we één sterke economie zijn. Je vergeet Nederland. Wat is het oordeel van Nederland? Dat oordeel van Nederland is over de begroting, want daar ging het vandaag ook over, redelijk positief. We hebben natuurlijk dat aanvullende bezuinigingspakket. Ja, nou, dat gaat wel, dat vinden ze in Europa in ieder geval in woord wel aardig. Maar ook daar zijn weer specifieke problemen, net als in die andere landen. De woningmarkt, de pensioenen, wordt hier aangewezen als specifieke problemen... die, die ergens anders niet zijn en die we echt zelf moeten oplossen. En wat mij dan opvalt, Arjan, is dat ze redelijk inhoudelijk... Uh, bemoeienis uitspreken over Nederland, over de hypotheekrente aftrekken. Kunnen ze dat formeel wel? Uh, ze, ze kunnen er tegenwoordig formeel wat over zeggen. Dat uh, komt vanwege de crisis. Vroeger wilden we dat allemaal zelf uitmaken, maar inmiddels denken ze in Brussel, wij moeten dat ene grote economische Europa zijn, dus wij willen ons ook daarmee bemoeien. Dat noemen ze tegenwoordig macro-economische onevenwichtigheden. Dan kan uh, Brussel met het vingertje wijzen, doe wat aan die hypotheekproblemen in Nederland. Echt ingrijpen kunnen ze niet. Maar er zijn ook veel mensen die het ondertussen heel vervelend vinden dat ze zich vanuit Brussel met onze uh, huizen of onze pensioenen bemoeien. Maar well, bottom line is natuurlijk dat ze die 3 procent... Uh... Handhaven, dat een land daaraan voldoet. Dat kunnen ze afdwingen, maar ze kunnen ons uh, op geen enkele manier opleggen... hoe we dat doen, hoe we dat in die begroting doen... dat mogen we in principe allemaal zelf uitmaken als we die drie maar halen. Oké, okay. al die rapporten die gaan natuurlijk ook over het vertrouwen van de financiële markten. Hoe komt die terug? Ja, daarvoor is uh, eigenlijk maar één oplossing als je de economen mag geloven... en als je de mensen die in die financiële markten, wat dat dan ook precies is, uh, uh, mag geloven. En dat is dat Europa toch een soort Verenigde Staten wordt. Eén groot land, met misschien nog wel wat verschillende gebieden, met één grote bank die Europa gaat redden. Dus ook één beslisser ergens in Brussel in een kantoor... die ook over Nederland gaat, dat zij alle economen zeggen... dat is uiteindelijk de enige redding voor ons allemaal... voor de euro en voor de Europese economie. Maar ja, je weet zelf ook hoe gevoelig dat in al die landen ligt. Het, het, het, het euro -skepsi, neemt alleen maar toe, wordt alleen maar groter. Dus uh, de, poli de politici lijken de ene kant op te gaan, de economen willen de andere kant op... en daarom blijven die Europese problemen nog maar doormodderen. Want het aanjagen van economische groei in Europa is niet bedoeld... om de markten uh, tevreden te stellen, terwijl toch je eerste reactie vanmiddag wel merkbaar was. Ja, dat, dat was de eerste reactie, uh, de, uh, maar dat was ook een korte reactie... want je merkte ook weer direct dat een uurtje later bijvoorbeeld, die beurzen weer begonnen te dalen... toen in één van al die Europese landen, Griekenland, duidelijk werd... dat die verkiezingsuitslag misschien wel eens voor Europa ongunstig kon zijn... Maar dan zie je alweer dat Europa niet één groot land is wat economen graag willen. Maar dat Europa allemaal gebiedjes zijn met allemaal risico's. En als er ook maar ergens wat gebeurt, dan, uh, dan kan het met de hele euro misgaan. Arjen Noorlander, dankjewel. Het rookverbod op de werkplek, dat werd ingevoerd in 2004... heeft het aantal acute hartstilstanden hoogstwaarschijnlijk met 12 verminderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Dat effect zie je trouwens niet bij het rookverbod in de horeca. Onna van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde, heeft dit onderzoek gedaan. Goedenavond, meneer van Schaik. Uh, maar hoe weet je nou zeker dat er een verband zit... tussen niet meer roken op het werk en, en minder hartstilstanden? Ja, dat is natuurlijk lastig om dat precies te bepalen. Daarvoor moet je corrigeren voor allerlei mogelijk storende variabelen. En dat hebben we zo goed mogelijk hebben dat gedaan. En op basis daarvan mag je de conclusie trekken... dat het zeer, zeer waarschijnlijk is dat het te wijd is... aan inderdaad een rookverbod op de werkplek. Dat er in totaal gaat het dan om meer dan 16.000 mensen... minder een acute hartstilstand hebben gekregen daardoor. En maakt het dan nog uit qua risico of je zelf rookt of, of je collega's om je heen? Zeker maakt dat uit. Het gaat in dit geval, gaat het merendeel gaat het om de mensen die zelf niet rookten... die dus blootgesteld werden aan de rook van de anderen. Het komt ook wel voor dat mensen die zelf roken, dat die minder gaan roken... of dat ze zelfs helemaal stoppen met roken op het moment dat er een rookverbod is. Maar in dit geval gaat het meer, een deel van de mensen gaat het om... die dus passief worden blootgesteld aan roken van de anderen. En, en toen er nog wel gerookt werd op het werk... toen zag je echt dat, dat er veel hartstilstanden waren. Ja, niet alleen hartstilstand, het gaat om vele ziekten. Maar we hebben nu speciaal hebben we gekeken naar uh, acute hartstilstand. Dat is een zeer ernstige vorm. 90% van de mensen die overlijdt eraan. Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die op aan vele andere ziekten overlijden... die te maken hebben met roken. Kun je denken aan, um, ja, aan andere hartvaatziekten. Uh, je kunt denken aan longkanker, je kunt denken aan COPD. Er zijn nogal wat ziektes, in het totaal 80 ziekten zijn eraan gerelateerd. Maar dit is een vrij dramatische ziekte. En wat is dan de verklaring voor het feit dat het rookverbod in de horeca niet dit effect heeft? Want dan zou je ook denken dat, dat er daar minder hartstilstanden voorkomen. Ja, dat is een heel belangrijke vraag natuurlijk. Want wij waren ook wel wat verbaasd daarover. Er zijn meerdere redenen mogelijk. Je zou kunnen denken dat het maximale effect al bereikt is eh, op het moment dat mensen op de werkplek niet meer blootgesteld worden. Dat lijkt ons niet zo waarschijnlijk. Het meest waarschijnlijke lijkt ons... dat de invoering van het rookverbod in de horeca... is eigenlijk heel slecht gedaan. Uh, je hebt gezien dat er een beetje zichtzagbeleid... door de overheid ingevoerd werd. Eerst was het wel zo, toen was het weer niet zo... toen was het weer wel zo. Het einde van het liedje was eigenlijk dat 50% van de cafés... Waar niet gerookt mocht worden, dat het toch gerookt wordt. Terwijl in al die andere cafés waar wel gerookt moet worden, ook gerookt werd. Dus dat betekent dat in feite het niet goed is ingevoerd. En op het moment dat iets niet goed werd ingevoerd, dan zie je er natuurlijk ook geen effect. Van. Zou het dan zo kunnen zijn dat als het wel goed ingevoerd was, dat dat dan ons een hoop doden had bespaard in Nederland? Om het maar even is, bot te zeggen. Nou ja, ik vind het niet echt dat u iets zo bot zegt. Uh, ik kan het niet bewijzen, maar het is wel zeer waarschijnlijk. Kan dat nog op enige manier worden bijgestuurd, wat u betreft? Absoluut. Ik denk dat er alle reden voor is, ook naar aanleiding van dit onderzoek, om het nu wel goed te doen. Je ziet dat in andere landen, Ierland, eh, Schotland, Italië, Amerika, zie je dat het heel goed is ingevoerd. En je ziet dat daar ook eh, zeer grote effecten te vinden zijn op eh, wat we noemen hartinfarct. En je ziet dat er spectaculaire resultaten zijn, eh, dat er veel minder hartinfarcten zijn nadat het werd ingevoerd, ook in de horeca. En rookt u zelf? Ik heb flink gerookt, dus ik weet hoe het is om mee te stoppen. Ja, en dat is, is dat in één keer gelukt? Nee, ik heb heel wat pogingen moeten ondernemen. Het is echt een verslaving. Oh ja, en, en, en dit onderzoek, rookt u tijdens dit onderzoek? Bent u daardoor nee, nee, gestopt? Nee, ik, uh... ik ben gestopt uh, uh, al uh, zeg maar direct na mijn uh, studie. Dus, uh, maar ik heb wel behoorlijk wat gerookt, dus ik rookte meer dan een pakje per dag. En maakt u zich daar dan nu nog zorgen ja. over, als u dit allemaal uh, onder ogen heeft gezien? Nee, ik maak me er geen zorgen meer over, want het is al lang geleden. Ik ben al wat langer afgestudeerd. En eh, dat, eh, je ziet eh, uit, uit statistieken, uit de epidemiologische gegevens... dat over langere termijn dat dat eh, eigenlijk het gevaar steeds meer weg hebt. Dus dat betekent dat eh, het is, ik heb nu zeker 30 jaar heb ik niet meer gerookt. En dan zie je dat er eigenlijk bijna geen gevaar meer is. Dus u bent uit de gevarenzone? Absoluut. Ja. Meneer Van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde. Dank u wel. Graag gedaan. Champagne is nu voor heel veel mensen binnen handbereik. Met dank aan de politiek. Verkeersinformatie. Edwin Gerrits, hoe is het nu op de weg? Ja, het is een rommelige avondspits. Er zijn vooral problemen bij Utrecht, Rotterdam en Arnhem. In totaal zaten er nog 100 kilometer file. De langste file zat op de a 20 van Utrecht naar Amersfoort. voor het maren 14 kilometer. De is zijn al dicht... En het is erg druk op de wegen in en rond Arnhem na een ongeluk op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. De rijbaan is dicht tussen het Doom en Elden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Wat je politieke voorkeur ook is... je kunt met een gerust hart een flesje champagne opentrekken... voor het Vijf akkoord. Want alle sprankelende wijnen worden 2 à 3 euro goedkoper... door dat akkoord. Fijn voor de consument, maar ook fijn voor de verkopers van bubbels. Zoals Dirk Nederman van By the Grape in Welp. Welke wordt het? Ik zit heel erg te twijfelen. Het wordt of uh, de Prosecco Sommariva... Of een echte champagne, blanc de blanc. Ik heb er geen verstand van. Maar dat hoeft toch niet? Het moet vooral lekker zijn. Ik ga voor een echt goede prosecco. Het kan nu, hè? Het uh, wordt spotvoet. die uh, prosecco? Ja, en uh, dat vind ik een, uh, wel een feestmoment. Ja? Ja. Dat moet opgedronken worden. Absoluut. Want uh, we zijn jarenlang zijn we gewoon, uh, onterecht uh, belast met uh, de luxe tax. Zoals wij die, uh, die noemen. En... Uh, ja, de luxe tax, hoezo? Nou ja, je betaalt bijna 1,80 euro aan alcoholaccijns. Uh, voor een fles? Voor een fles, voor één fles. En daar komt dan nog eens de 19% uh, btw uh, bij. Het is toch uh, onterecht om voor een beetje vreugde in het glas uh, zo gestraft te worden. <laughs> dat klinkt wel heel erg zwaar. Gestraft worden, een ja. rijke tax en zo. Dat komt duw, het daar vandaan? Nou, daar komt het vandaan vanuit de oudheid dat alleen de rijken onder ons... Het zich konden veroorloven om champagne te drinken. Ja, die uh, lagen er niet wakker van een paar euro's in de tijd florijnen. Misschien uh, extra accijns. Dat klopt helemaal. Um, en um, ja, je hebt uh, twee soorten uh, prosecco's, frissante en uh, de echte prosecco. Dat zie je meteen aan de fles, dat is een extra stevig uh, uitgevoerd. En er zit een uh, keurkop met een metaaldraadje om hem op zijn plek te houden. Dan ja. staat er hiervan eentje op tafel. Ja een Sommariffa Prosecco Extra draai. Voor deze fles geldt dus dat hij dankzij die accijnsverlaging flink goedkoper wordt. Ja, Wat kost hij nu? Hij kost nu uh, 12 euro. En um, dat gaat uh, hier in de winkel uh, bij Buy the Grape toch al gauw uh, 3,5 euro schelen. Dus deze wijn uh, kun je zometeen voor onder een tientje uh, mee naar huis nemen. En Dat is echt een uh, Prosecco DOC. Hmm. En dat voel je meteen in de, in de portemonnee. Want wij gaan uh, die belasting uh, niet uh, in onze marge meenemen. Die geven we natuurlijk meteen door aan de consument. Maar het moet nog wel even door de Kamer. Dus... Ja, precies. En de verwachting is dat deze accijnsverlaging... niet eerder dan op 1 januari 2013 van kracht zal worden. Dus deze zomer hebben we er nog niks aan. Nee, nee, nee. deze zomer hebben we er helaas nog niks aan. Hoe zijn die mensen die hebben onderhandeld over dat vijf Partijen akkoord? Nou, op de gedachte gekomen om dan uitgerekend die bubbelwijn goedkoper te maken. Waren ze in de feeststemming omdat ze met z'n vijf eruit waren gekomen? Of heeft die petitie van jullie uh, nog iets uitgehaald nou, uiteindelijk? Er hebben zich een heleboel mensen uh, voor hard gemaakt. Sinds juni 2010 kon je hem tekenen. Volgens mij is hij nu gesloten. Hij is gesloten. Ja. En door hoeveel mensen ondertekend? Ruim 4000 uh, mensen. en uh, nou, Ik ben daar heel, uh, heel blij mee.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 De vraag is of het ook champagne wordt voor het Nederlands elftal. Vanavond oefent Oranje tegen Slowakije. Verslaggever Bas Sticheler draait zich ook al warm voor die wedstrijd. Bas, de EK komt natuurlijk steeds dichterbij. Betekent dat dat wij vanavond al in grote lijnen het ideale elftal van Van Marwijk te zien krijgen? Nou, dat komt wel een stapje dichterbij. Uh, zeker ook in vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Bulgarije. Toen rolde het nog niet vanaf het begin bij je, dat verwacht ik vanavond wel. Afvlaai heeft zich bij de groep aangesloten, hoewel ik die niet in de basis verwacht, uh, zal hij toch in ieder geval wat gaan spelen. Iedereen is, uh, behalve dan Joris Mathijs, uiteraard beschikbaar. Stekelenburg, de keeper, komt weer terug naar die gouden blessure. Dus langzaam maar zeker krijgt het wel meer en meer vorm. En, en wat denk je, Van Persie of Huntelaar? Of allebei? Ja, het laatste zou maar zo weer kunnen, omdat Van Marwijk uh, dat blijkbaar als experiment heeft gezien tegen Bulgarije. En ook vermoedelijk heeft gedacht: Nou ja, dan kan ik het beter nog een keer laten staan. Dan weet ik zeker of het wel werkt of niet. En dan ben ik er ook vanaf. Ik vermoed het dat, omdat ik zei, Robben in de basis gaat staan, dat Van de Vaart zijn plaatsje daardoor kwijtraakt. Maar het zou best kunnen dat hij met hun of Van Persie het opnieuw probeert. En eens kijken hoe het dan in die samenstelling met Robben en zonder Van de Vaart gaat. En wie weet loopt dat wel? Er zijn interessante beschouwingen, Bas, in de wetenschap natuurlijk. Dat het Nederlands elftal twee wedstrijden achter de rug heeft die uh, zijn verloren. Is daarmee de druk op de wedstrijd van vanavond hoger dan ooit? Ja, dat, ja kijk, het zijn oefenwedstrijden, dus het gaat er eigenlijk niet om het resultaat. Maar je merkt wel aan de selectie en ook de bondscoach die boos was... na afloop van die wedstrijd afgelopen ja. zaterdag, dat het toch wel een beetje telt. Want je kan je toch niet permitteren om als nummer twee van de wereld... of in ieder geval als WK-finalist, inmiddels staan we. Een plekje lager of twee plekjes lager zelfs op de FIFA-lijst. Maar je kan je het eigenlijk niet permitteren om dan van Bulgarije en Slowakije te verliezen. Tegelijkertijd roep ik dan maar in herinnering 1988. Dat Neil zelf uiteindelijk Europees kampioen werd. En in de voorbereiding van dat toernooi oefende stond toevallig tegen Bulgarije. En verloor met 2-1. Dus dat zegt ook niet altijd wat. <lacht> zeg, en Bas, de kritiek was ook niet mals uh, na het weekend en in het weekend op Van Marwijk en zijn ploeg. Uh, heb je enig idee wat dat met de sfeer heeft gedaan? Nou, voor zover dat nodig is, staat dat misschien daardoor wel wat op scherp. Omdat ook uh, de jongens natuurlijk de kranten lezen de radio en de televisie een beetje in de gaten houden. En zo af en toe ook eens denken, oh wacht, schrijven jullie zo, dan moeten we misschien wat, uh, wat beter ons best doen. Wie weet werkt dat zo? Uh, tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat wat vooral als kritiek is opgeschreven, ook de bondscoach zal zijn opgevallen. Namelijk dat het niet werkt als je achter een spits speelt met drie spelers, in het geval van Zaterdag en van Persie en Snyder en van de Vaart. Die allemaal graag in de bal willen komen, zoals dat heeft. Die allemaal graag de bal willen hebben in plaats van de diepte zoeken. Dat is niet het ideale systeem en dat zal de Bondscoach toch in ieder geval gezien hebben. Goed, vanavond de wedstrijd tegen Slowakije. Die wordt gespeeld in de Kuip, begint om half negen en is live te volgen op Radio 1. Bas Stichler hoorde u. De laatste Nederlandse diplomaten is vertrokken uit Syrië. Ze pakte haar koffers nog voordat het Syrische regime bekendmaakte dat ze zou worden uitgewezen. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken, goeiedag. avond. Ja, we spreken u nu, u bent in Chili. We spreken u even over deze kwestie. Wanneer was het voor u duidelijk dat de Nederlandse zaakgelastigde zou worden uitgewezen door Syrië? Gisteren nacht bij... Door. Um, ik hoor u niet goed. Kunt u opnieuw uw antwoord geven? De, de lijn is enorm slecht. Ja, dat was uh, gisteren nacht. Is dat bij, bij uw tijd? Is dat bij ons doorgekomen? Wat was vervolgens de logische volgende stap? Uh, kijk, uh, het, het, uh, die stap van uh, de Syrische autoriteiten was voor mij geen verrassing. Die zag Komen. En dat is op zichzelf natuurlijk jammer, want uh, ze was toch nog altijd onze, onze oren en ogen uh, daar. En uh, ze was nadat wij uh, uh, ook onze ambassadeur hadden teruggetrokken, is zij ondergebracht bij de uh, delegatie van de Europese Unie in, in Damascus. Uh, zoals het ook voor andere landen gold. En dat is dus nu uh, niet meer mogelijk. Ja, want u, de Nederlandse ambassadeur die werd al in februari door u teruggeroepen. Wat was dan zo belangrijk voor haar om daar nog te, bl te blijven? Wat bedoelt u met de oren en de ogen? Bedoelt u daarmee een dialoog nou, die tot, nog mogelijk tot, tot zou zijn geweest? Voor zover mogelijk contacten onderhouden met uh, mensen uit de oppositie. Uh, en, en ook uh, ervoor zorgen dat je, wanneer er zorgen waren bij de kleine 200 Nederlanders die nog in Syrië zijn, om hen dan toch behulpzaam te zijn. Het is overigens wel zo dat voor die 200 Syri Nederlanders in Syrië geldt, dat zij herhaald advies hebben gekregen van de ambassade om te vertrekken. Uh, en uh, we hebben ze nu dus ook per brief geïnformeerd dat ze zich nu de ambassade echt, uh, nu dus ook met deze tijdelijk zaak als ze verdicht is, dat ze zich voortaan uh, nog altijd kunnen vervoegen bij... Ambassades van Europese Unie-landen uh, die nog open zijn. en natuurlijk ook zich direct in verbinding kunnen stellen met het ministerie in Den Haag. Ja, want wat kan Nederland nu nog betekenen in dit conflict als er nauwelijks nog een dialoog mogelijk is? Uh, met de internationale gemeenschap samen naartoe werken dat de druk op, op, op Syrië. en dan natuurlijk op uh, de president Bashar al-Assad maximaal wordt opgevoerd, daarmee zijn we bezig. We hopen ook nog altijd dat uh, Kofi Annan uh, daar uh, in Syrië uh, uh, voet aan de grond krijgt. We hebben nu een lijn vanuit de internationale gemeenschap om te zeggen... Uh, uh, ...we moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het geweld nu eindelijk uh, mindert en dan stopt. En dat Assad uh, vertrekt, want dat is het obstakel voor een vergelijk tussen oppositie en de andere uh, groeperingen in uh, Syrië. U uh, noemt niet de rol van uh, Moskou in deze. Het land dat zich nog steeds blijft verzetten tegen eventueel een VN-resolutie. waarin uh, hardere taal wordt gebezigd richting uh, Syrië. Is het belangrijk dat de internationale gemeenschap ook alle troeven daarop zet om Rusland mee te krijgen? Dat is van meet aan, of dat is al een half jaar aan de gang om dat uh, te bewerkstelligen. Dat geldt naar China, dat geldt in bijzondere mate ook naar Rusland. En uh, daarbij speelt, is van groot belang dat we ook aan de Russen duidelijk maken... dat uh, hoewel zij zich nu op, op het standpunt stellen dat ze hebben... dat, dat ook voor hen uh, een rol uh, in de richting van een, een nieuwsserie niet is uitgespeeld. Want als je dat niet aan de Russen voorhoudt... dan zijn ze helemaal niet in beweging te krijgen. Begrijpt u de hartstarrigheid van Moskou? Uh, ik, ik begrijp... Uh, ik, ik, ik, ik neem die halstarrigheid waar. Ik heb met mijn ambtgenoot Laat Wolf meermalen doorgesproken. dat hoe je het ook wendt of keert. de primaire verantwoordelijkheid voor, de, uh, voor het geweld in Syrië bij het, bij het regime, bij president Assad ligt. Dat spreekt mij niet tegen. Hij is echt in de En dat was dan... De staat staat en andere landen in de internationale gemeenschap, is één. Het geweld had zich niet op deze manier, uh, uh, was op deze manier niet ontketend als het niet uh, begonnen was met uh, gewelddadigheden van het uh, regime. Met, met inbegrip van tanks op de straten tegen de eigen burgerbevolking. En dat blijft Assad uh, voorgehouden worden vanuit Chili. De lijn begon een beetje te protesteren. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Hartelijk dank voor uw tijd. Goedenavond. En daarmee is een uh, einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor nu. Joost de zit klaar. Joost, goedenavond. Lucella, goedenavond. Uh, wij hopen op betere lijnen zo. Maar ook wij hebben wel eens last van, uh, van die verbindingen. Uh, wij gaan het hebben over liegen. Liegende uh, criminelen. Uh, liegen loont voor criminelen. Dat staat al vast na de uitspraak gisteren in de zaak van de, scooter, uh, de scooterdrama in Nijmegen... Uh, Liegen of ontkennen wordt vaak ingefluisterd bij criminelen door topadvocaten als Bram Moscovici. Die daar gisteravond in Knevelen van der Brink ook ruimtelijk voor uitkwam. En ik vraag me altijd af: hoe kun je zulk verschrikkelijk werk doen. Eh, terwijl je weet dat er geen recht mee wordt gedaan. en nog meer pijn wordt veroorzaakt voor de nabestaanden. En dan niet dankzij de daders, dat keer, maar dankzij jou als advocaat. Ik zeg: de rol van advocaten, strafadvocaten. is meer dan dubieus. Ik ga het zo uitleggen, maar u kunt reageren op mijn stelling. Trucs van advocaten werken mee aan onrecht. Trucs van advocaten werken mee aan onrecht. U kunt reageren op 0800 1121 of via hashtag onrecht of hashtag scooterdrama. Ik ga in debat met strafrechtadvocaat Richard van der Weijden. En ook een nabestaande Jack Keizer komt aan, aan bod. In avondspits van WNL. Ik hoop dat u meedoet via Twitter, via de lijnen. We gaan de discussie aan. We hopen elkaar te spreken of te zien. zometeen bij avondspits van WNL. Direct na het NOS nieuws. Tot zo.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 Wil jij ook elk jaar zorgeloos je ondernemersverjaardag vieren? Kijk dan op goudse.nl. Want de Goudse biedt verzekeringen voor ondernemers van alle leeftijden. Vanavond in Cairo's Oog en Oog, misschien wel de nieuwe premier van Nederland. Emiel Roemer, socialist met een hekel aan gesubsidieerde villa's en marktwerking in de zorg... en de pest aan het mes in de kilometervergoeding. Maar als er een begroting moet worden gemaakt, geeft hij niet thuis. Is hij wel klaar voor het torentje? Emiel Roemer, vanavond in Oog en Oog, 5 10 bij de Cairo, Nederland 2.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 Voor ons leeft Nederland op een hypotheekbubbel. In het gesloten akkoord werden de partijen het eens over een kleine beperking... maar hun inzet voor de verkiezingen is anders. Zo wil de VVD niets doen aan de aftrek. CDA is ook huiverig. D66 wil één tarief en GroenLinks wil het belastingvoordeel helemaal afschaffen. De immigratie- en naturalisatiedienst moet een asielzoeker naar Nederland terughalen... omdat hij naar het verkeerde land is uitgezet. De uitzetting is daardoor onrechtmatig, heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De Somaliër was in de asielprocedure afgewezen. Omdat hij in het bezit was van een paspoort uit Tanzania... werd hij naar dat land uitgewezen. Achteraf bleek het te gaan om een vervalst paspoort. In het oosten van Syrië zijn dertien lichamen gevonden. Opstandelingen zeggen dat de slachtoffers deserteurs zijn... die door het regeringsleger zijn geëxecuteerd. Volgens de chef van de VM-waarnemersmissie in Syrië... zijn de mannen van dichtbij door het hoofd geschoten... en liet zich niet uit over de vraag wie de moordpartij heeft aangericht. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Geert-Hiemstraat. Nog steeds grote verschillen in het land. In het noorden bewolkt en op veel plaatsen regent het daar. Het is er ook koud. In het zuiden schijnt de zon nog en daar is het op veel plaatsen nog een graad of twintig. Vanavond breidt de bewolking vanuit het noorden zich verder uit in zuidelijke richting. En ook kan het nevelig of mistig worden. En later vannacht gaat het vanuit het noordwesten op veel plaatsen regenen. Het koelt af naar zeven graden in Groningen tot twaalf in het zuiden van het land. Morgen begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt. Maar in het zuiden kan de zon nog af en toe doorbreken. In het noorden en midden van het land regent het van tijd tot tijd. In het zuiden ontstaan morgenmiddag enkele buien. Er is opnieuw een groot verschil in temperatuur. In het noorden een graad of 15, in het zuiden plaatselijk zo'n 21 graden. Geen mooi weer dus, maar voor hooikoortspatiënten is het morgen gunstig. De wind is morgenochtend zwak tot matig en verandert van richting. Morgenmiddag draait de wind naar noordwest tot noord en neemt iets in kracht toe. Na morgen is het een stuk koeler. Vrijdag zo'n 13 tot 16 graden en zaterdag maar een graad of 14. Er is veel bewolking, maar veel regen valt er niet... Na het weekend wordt het geleidelijk weer warmer. Aan de verkeersinformatie De files nemen nu af. Er staan nog 60 kilometer. De meeste files staan rond Utrecht en Arnhem. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat voor Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk tussen Knopert Oude Rijn en Nieuwegein. Daar staan 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9, Alkmaar richting Diemen, staat voor Knoop het Holendrecht 4 kilometer. Op de A16, Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil. De rechter is dicht.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 Hartelijk goedenavond. Dit is avondspits van WNL. Wie barmhartig is voor de wolven, doet onrecht aan de schapen. Wel WNL. 0800 1121. Onomstotelijk vast staat het. De twee mannen die op hun scooter gevlucht waren voor de Nijmeegse politie... hebben de dood van een 50-jarige Arnhemmer op hun geweten. Voorlopig is het het laatste misdrijf dat ze pleegden. Er ging een waslijst met ellende aan vooraf. Het Hof in Arnhem sprak ze gisteren vrij van doodslag... omdat de rechters niet konden vaststellen wie de scooter bestuurd had. Citaat. Het Hof realiseert zich dat deze vrijspraak in de samenleving... bijzonder onbegrip en verontwaardiging kunnen oproepen. Einde citaat. Dat hebben ze uitermate goed aangevoeld. Want het is onafhankelijk dat een rechtbank liegen beloont. Heeft u zich trouwens wel eens afgevraagd hoe het toch komt... dat zulke nobodies als deze scootercriminelen... door een topadvocaat als Bram Moscovits worden verdedigd? Ik help u uit de droom. Bram heeft daar een neus voor. Hij is verzekerd van media-aandacht... en mag weer een avondje op televisie bij Knevel en Van der Brink. Kijk, iedereen heeft het recht op juridische bijstand. Maar advocaten die met opzet aanzetten tot liegen... juridische trucs verzinnen en nog meer mis creëren voor de rechter... en ellende voor de nabestaanden... die zijn niet bezig met bijstand, maar met obstructie. Bel WNO 0800 1121. Trucs van advocaten leiden tot onrecht. Daar wil ik u over horen. 0800 1121. U kunt ook twitteren. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Theon Benders komt zo binnen. Het ligt niet aan advocaten, maar aan eh, de gaten in onze rechtspraak. Dat advocaten daar misbruik van of gebruik van maken. Dat is, daar is, zijn zij niet de schuld van. Eh, Pan Bakker zegt justitie is een poppenkast dankzij de advocaten. Veel verschillende meningen op Twitter al. U kunt dus bellen 0800 1121. Bent u het met mij eens dat de trucs, de trucjes van advocaten, dat bedoel ik dus het Laten ontkennen, het, uh, juist uh, zwijgen. Uh, allerlei middelen om te gebruiken dat er in mijn ogen dus geen recht wordt gedaan. Dat, dat leidt tot onrecht. Ik vraag me altijd af hoe een advocaat, een topadvocaat als Moscovici. nog kan slapen. Als je met zo'n trucje twee doodrijders hebt vrijgepleit. Jongen, jongen, wat heb ik dat mooi gedaan. Zou je dat echt denken? Enig gevoel van rechtvaardigheid. Ik vind het onvoorstelbaar. Laten we even luisteren naar Bram Moscovici. gisteravond bij Knevel van der Brink. Maar u ik... kunt toch zeggen tegen uw cliënt je moet je kop houden? Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Ik heb mijn cliënt geadviseerd om uh, uh, zich te beroepen bij het hof op zijn zwijgerecht. Kijk, beroepen op het zwijgerecht als het goed uitkomt... en misschien daar nog bij gezegd van als je nou allebei elkaar uh, een beetje uh, de schuld geeft... en zegt dat jij het niet was, dan kom je met z'n tweeën vrij. Nou, fantastisch hoor. De rechtsstaat heeft weer geweldig gewerkt in Nijmegen. Het lijkt mij, in Arnhem, het lijkt mij dus niet... Uh, Jan Edens uh, uit Hoorn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik vind het een heel slechte zaak... Ik denk dat de advocaat zijn werk doet als die gaten in de wet zitten. Maar de wet zou veranderd moeten worden. En als vijf mensen iets begaan, een moord of zo, of een, een zo'n aanrijding... Uh, en ze ontkennen ze allemaal, dan moeten ze alle vijf diezelfde straf krijgen... Ja. Dat dan zijn ze misschien eerder bereid om te zeggen, van die op die heeft het gedaan. Jan, dat is een goed punt, maar waar we het nu over hebben is de, de advocatuur. En iedereen heeft die zegt, er moeten advocaten zijn, die moeten dat werk doen. Die zijn ook belangrijk om, om onschuldigen uit de bak te halen. Maar in dit geval zie je gewoon dat er geen recht wordt gedaan. En dat komt mede, denk ik, door, door, de, door, door de opstelling van een advocaat... die daar dus ook uh, zijn vinger uh, op legt. Wat vind je daarvan? Ja, van? maar dat, de advocaat kan dat alleen doen als de wet zo onzuiver is. De wet geeft maar, ja. de mogelijkheid. En dan moet de advocaat ook, daar moet de advocaat dan maar achteraan lopen? Ik denk het wel. Als ik een advocaat inhuur, dan moet hij mij verdedigen. Ja. Maar de, hij doet die binnen de kader van de wet. Dus de wet is degene die de mogelijkheid schept voor de advocaat. Daar zit wat in. Daar ben ik met u eens. Het gaat mij nu wel om de rol van advocaat. En of dat niet uh, op een andere manier zou moeten. Uh, maar Jan legt de vinger op de wetgeving. Dankjewel Jan Edens. 0800 1121. Trukjes van advocaten leiden tot onrecht. Spindokter zegt helaas is recht nog geen rechtvaardigheid. De wetgever kan adequaat reageren. Door medeplichtigheid de plichtigheid gelijk te stellen aan, aan de daad. Uh, World zegt uh, wat een onzin. De wet is de wet en, de re en recht is recht. Soms pakt dat raar uit. Maar liever dat dan willekeur. Wat een ongelooflijk onzin. Maar goed daar kom ik zo nog wel op terug. Tom uh, zegt. De avondspits. Advocaten op de korrel nemen. Heel dom. Zij doen hun werk te goed. Het gaat om het systeem. En niet om de advocaten Lex Stijginga uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, hallo. Ik, ik vraag me af in deze discussie... Uh, uh, wat gebeurt er eigenlijk met de geest van de wet? Uh, ja. Alles wordt uh, eigenlijk gestaafd naar de letter van de wet. Maar, maar de, de wetgever heeft toch ook een bepaalde gedachtegang achter de wetten die, die zijn neergelegd. En het is onmogelijk om alles wat je eigenlijk bedoelt... Uh, neer te leggen in, in, in prachtig mooie teksten die de waling ja. heel dekken. Maar dan, dan zegt een Moskovits natuurlijk. Ja, maar de wet zegt. je moet overtuigend bewijs aanleveren. wie de motor uh, de scooter bestuurd heeft. En dat kon niet. Dus uh, zijn ze beiden niet, uh, ja, niet schuldig. aan het fatale ongeval. Er wordt ook gezegd uh, door de rechter zelf. Hè, dat het uh, eigenlijk schokkend is voor een samenleving. dat dit uh, gebeurt. Nou. Um, ik, ik denk dat de rechters uh, zich, zich veel meer vrijheid uh, moeten uh, aanmeten ten aanzien van dit en, en meer ook rekening moeten houden met een gedachte, een bedoeling van een wet. En niet zozeer uh, haarkloverij mm -hmm. uh, over wat er nou precies uh, letterlijk staat ja. en, en, en, en wat, wat de ene rechter heeft gezegd wat de andere rechter heeft gezegd. Ja. Het is evident wat hier aan de hand is. Zeker. En ik denk dat de rechter ook maar zijn verwoordelijkheid moet nemen naar de samenleving. Uh, en datzelfde geldt ook voor advocaten. Het lijkt wel alsof die geen uh, onderdeel van de samenleving zijn, maar of ze. Uh naast de samenleving staan. Dat is... dat is toch volgens mij een vertekening van, uh, van, van, van de feit, van de realiteit. Dank je Lekstijging Ga. U kunt ook meedoen 0800 1121. Ik zeg trucs van advocaten leiden tot onrecht naar aanleiding van het scooterdrama. U kunt meedoen op hashtag scooterdrama of hashtag Eerdmans, hashtag WNL dilemma twitter. Je verklaart dingen toch onder Ede. Als dat zo is, dan lig of zwijg je ook onder Ede lijkt me. Harm Korten zegt eens de oorzaak is te complexe wetgeving die dergelijke trucs toestaat. Narcistische advocaten en een in incompetent OM. Aan de lijn Richard van der Weijden, strafadvocaat te Leiden. Richard, goedenavond. Te Amsterdam, Joost. Kijk, corrigeer me maar meteen. Ik, ik ben geen narcist, maar uh, mijn praktijk zit in Amsterdam. <laughs> Jij ja, dat weet je zelf maar, maar al te goed. Uh, Richard, mensen op straat zeggen, naar aanleiding van dit scooterdrama, onze rechtspraak is weer een stuk laffer geworden. Reageer daar zo. Ja, op. daar ben ik het natuurlijk niet bij eens. Dat, uh, dat voel je wel aankomen, Joost. Kijk, waar hier sprake van is, dat is een vrijspraak eh, omdat niet kon worden vastgesteld wie de bestuurder van die scooter was. Waanzin toch? Eh, Waanzin. Nou ja, omdat je, je moet simpel gezegd kunnen vaststellen dat het de bestuurder is geweest die eh, verantwoordelijk is eh, voor eh, het aanrijden van die manier van 49. En op het moment dat je dat niet aan de hand van, zoals dat met een mooi woord heet, wettige bewijsmiddelen kunt vaststellen... kun je zo'n vent ook niet veroordelen. En stel nou, laat ik het even omkeren, want al die mensen die roepen... ja, het is onrecht en het mag niet en het is schandalig... en advocaten van buiten de wet en trucs van advocaten. Stel nou, je zit achter op die scooter en je weet van niets... en die vent die <lacht> achter het stuur zit, die haalt allerlei capriolen uit... rijdt door rood rijdt af, uh, over de stoep. Uh, en je hebt als passagier, en dat is in wezen waar de uitspraak van het Hof op neerkomt... Niet, uh, uh, kun je niet beslissen over wat er met die scooter gebeurt. Je zit alleen achterop. Dus je bent in wezen ja. leidend voorwerp. Waarom ja. moet je dan gestraft worden ja. voor nou, laten we zeggen, ik, onbehoorlijk gedrag van ik de Ik vind het erg leuk dat je het zegt. Meestal zeggen advocaat tegen mij lees, kijk nou eens naar het dossier, Eerdmans. Lees nou, als we nou dat, een beetje van dit dossier zien, dan weet je dat ze van een overvallen gewapend overval afkomstig waren met z'n twee Allebei een strafblad hadden. Allebei ja. eerder ja. veroordeeld waren. Je gaat mij toch niet vertellen in deze casus dat Pietje achterop, uh, ja, het was Mohammed geloof ik, maar dat hij die, dat die daar per ongeluk zat? Ga me dat toch niet nee. vertellen. Zeker, zeker. Maar dan nog, de, de handvraag is of je dan als passagier, eh, zelfs als je samen erop uittrekt om een overval te plegen, allerlei stoute dingen te doen. Je gaat samen op de vlucht, je stapt samen op die scooter, de een voorop, de ander achterop dat je dan als passagier, en dat was natuurlijk het interessante aan deze casus... Ja. dat niet viel vast te stellen wie was de passagier, wie was de bestuurder. Maar ze zijn toch allebei medepleger, Richard? Ze zijn feitelijk allebei, moeten ze worden aangesproken op de hoofdstraf, vind ik. Want ze zijn beide ja. net zo medeplichtig. En als ze elkaar ook nog eens de schuld geven, dan ligt in ieder geval één van hen... dan zou je nog eens een bonus aan straf mogen geven, vind ik. Ja, Joost, maar dan hou je toch twee dingen door elkaar. We hebben dus de juridische figuur van het medeplegen, hè, dat je samen verantwoordelijk bent voor iets, hè, voor een daad. In dit geval het doodrijden van die meneer. Nou, daarvan heeft het Hof gezegd: wij kunnen niet vaststellen wie er achter het stuur zat, dus we moeten vrijspreken. spreken. Um, dus dat is de, het, het complexe element aan deze zaak. Ook al heb je daar voorafgaand ja. samen lelijke dingen gedaan... Nee, maar dat snap overval... ik. Het is een heel complexe zaak. Maar het is ook een uitnodiging aan criminelen... om vooral gezamenlijk een misdrijf te plegen... en dan vervolgens elkaar de schuld te geven... als een advocaat je dat influistert, want dat gebeurt. Uh, dan, dat is natuurlijk een verschrikkelijk advies... wat we hieruit moeten opmaken. Je moet vooral uh, je mond houden... of, of, het, of je onschuld uh, de hele tijd uh, ventileren. En je moet vooral met meer mensen een misdrijf plegen... want dan ben je zeker van ja. een vrijspraak. Nou ja, Joost, dan zit je weer met een ander complex punt. Dat is uh, uh, zeg maar het zwijgrecht wat wij in Nederland kennen, uh, ja. wat aan verdachten toekomt. En daar zit ook weer een, een gedachte achter: dat mensen niet gedwongen kunnen worden om een verklaring af te leggen. Als je daarvan af wil, ik bedoel ik, beluister een beetje dat jij zegt: nou, mensen moeten maar verplicht worden verdachten om te verklaren. Ja, daar zit een, een, een, een, een, een geschiedenis achter, daar zit wetgeving achter die bedoeld is om te voorkomen dat mensen eh, wat in de middeleeuwen wel gebeurde eh, de duimschroeven werden aangedraaid, ja. werden geradpraakt, eh, tortuur, nou, marteling, dat is het ene uiterste. Dat is het ene uiterste, Die Het andere uiterste dat professor Tak vandaag in het AD zei ze zijn wel heel beroerd, want die heeft die zaak bestudeerd eh, van Arnhem en de Nijmegen. En die zegt, joh, ze zijn wel heel beroerd en zeer soft ondervraagd door niet meteen te zeggen wie reed op die scooter. Daar is heel veel mist over ontstaan, dankzij toch gebrekkig eh, politieonderzoek kan je zeggen. Um, maar ik vraag me even af naar die advocaten toe, Richard. Jij bent strafadvocaat. Hoe kun je nou nog lekker slapen als advocaat, als je dit voor elkaar hebt gekregen? Zoals ja, op nou, Moskow Ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Stel, je bent chirurg in een ziekenhuis. Er komt een vent binnen die is beschoten door de politie. En die vent heeft net een bank overvallen en die vent die wordt het ziekenhuis binnengereden, zwaar gewond... zegt die arts dan ook, euh, of vraagt die arts dan ook... waar komt deze man vandaan? Oh, is er een bank overvallen? Ga ik hem niet opereren? Nou, dus, dat is Kijk, toch een bizarre vergelijking? Nee, dat is een hele zuivere vergelijking. Nee, helemaal niet. Wat mij betreft. Helemaal wij, doen niet. Ons werk, wij doen ons werk, er komt een cliënt bij ons die heeft een probleem... die wordt verdacht door politie en justitie wij helpen deze man. Hoe wij dat doen... Ja. Uh, wij, wij doen dat over het algemeen op een verantwoorde... En zou Als ik iemand in de weer... sloot zie verdrinken... dan red ik hem ook. Ga ik ook die eerste vragen heeft u net een bank overvallen? Dat, dat is toch geen vergelijking, Richard? Het gaat er nu om dat de mensen die daadwerkelijk... schuldig zijn, want dat weten we... omdat ze allebei op die, op die scooter zaten... Dat, er, dat, er wordt, dat ze beide notenbenen worden vrijgesproken... omdat ze elkaar de schuld geven. Ik kan er ook niet over uit. Het is volgens mij een juridisch gelijk... wat advocaten uh, uh, hebben... En, en dat staat te, tegenover de rechtvaardigheidsvraag... Uh, die, uh, die iedereen zich ja, stelt. Het probleem is, juist weet juist niet of ze allebei schuldig zijn. Dat weet je niet. Nou. Dat moet een rechter vaststellen. En ja. het OM heeft hier gezegd, en daarom is deze zaak uh, aardig om uh, op voor te borduren, het OM heeft gezegd uh, ze wisten wat ze gingen doen, ze gingen er allebei op uit, ze hebben overal gepleegd, ze hebben afspraken gemaakt, ze stappen allebei op die scooter, dat is de gedachtegang van ja. het OM geweest, ja. ik beluister ook een beetje jouw gedachtegang, ze stappen allebei op die scooter, wat er dan verder in het verkeer op die scooter gebeurt, dat moet aan beide gelijkelijk worden toegerekend. Ja. Nou, nou. Daarvan heeft het Hof gezegd, dat kan niet, want we weten niet wie die scooter bestuurd heeft. En als je dan zegt, ja, maar ze hadden maar moeten bekennen allebei... of we moeten maar in de wet... Nou, daar hadden we veel niet... Precies. Nou, voor mij hadden ze, hadden ze daar allebei diezelfde straf gekregen. Maar Richard, we gaan door naar de luisteraars. Zeer bedankt voor, jou, voor jouw reactie. Uh, ik zeg... Oké, okay, Richard, en groeten in Amsterdam. Trucs van advocaten leiden tot onrecht. 0800 1121, op Jasper zegt, uh, Hoge Raad beslist eerder... dat voor een veroordeling voor medeplichtigen niet hoeft vast te staan... wat ieders aandeel precies is. Christian Victor zegt, dat is toch een trade... Van Moscovici, obstructie en media aandacht verslaafd Niels Boer, Twitter, hashtag WNL. Hoe moeilijk het soms ook is. Een advocaat behartigt de belangen van de cliënt, mazen van de wet dichten. Don't shoot the messenger. Eh, we gaan eens kijken naar de bellers. De heer Van den Berg uit Soetermeer, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik, uh, ik begrijp dat advocaten op een gegeven moment uh, slecht werk van het openbaar ministerie uh, proberen af te straffen of, of uh, ja, fouten in de wet proberen te gebruiken, maar wat mensen als Moskowitz en anderen doen, uh, dat is nog wat anders. Dat is op een immorele manier uh, mensen op ideeën brengen om obstructie te plegen. En ik, vind, ik weet niet of een advocaat dat moet doen. Ik ken advocaten die dat duidelijk niet doen, en die zullen waarschijnlijk niet uh, zoiets nieuws zijn, uh, gevraagd worden. Hmm. Maar uh, dit, dit soort advocaten is uh, ja. absoluut immoreel uh, bezig. hebben geen geweten, uh, hebben alleen maar ijdelheid. Ja. Ja, ja, en u zegt... Dat boekje ja. van de Mossovis is toevallig vandaag net zitten lezen. Ik denk, de eh, man eh, ja, houdt houd gewoon van aandacht. Dus hij gaat dit soort zaken zoeken. Ja, hij zoekt de zaken op waar hij ook nog eens een keer niks voor krijgt. Maar wel erg veel media-aandacht. En dan ben je ook ja. nog heel erg vrolijk, wordt hij ervan. En triomfantelijk zit hij te vertellen ja. als hij dit soort, dit soort idioten vrij heeft gepleit. Ik zou, het zou mijn werk niet zijn, meneer Van den Bergen. Moet ik, moet nee, nou uzen. goed, ik heb pas meegemaakt dat, dat in het geval van een inbraak in mijn eigen huis... Dat ik met advocaat sprak omdat ik bij de rechtszaak aanwezig was... Ja. En het was zonder klaar dat uh, de dader die hij verdedigd uh, het gedaan had. Ook voor hem, denk ik. We zijn best beste ja. man. Ja, morgen kunt u mij nodig hebben. Ik zeg, nou, ik hoop niet uh, dat als ik inderdaad op deze manier zo duidelijk schuldig ben... dat ik dit soort mensen vind, die me ook nog een keer sterker in immoreel ja. gedrag... dan moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar dat gaf, dat gaf die man helemaal niks om. Dat zegt ik... u goed. Dat zegt u ook nog eens goed, meneer Van der Berg. Dank u zeer. Uit 0800 1121. Trucs van advocaten leiden tot, uh, tot onrecht. Annemarie, Annemarie Hummels uit Bunnik. Ja, uh, ik, wat ik had willen zeggen is al door velen gezegd. De ja. rol van de advocaat is om de bewijsvoering van het OM vlak te schieten. Als je dat uh, niet wil doen als advocaat, je wil geen moordenaar, je wil geen Daisy Bouters verdedigen, noem maar wat. Ja. Wat Moscovici ook gedaan heeft. Dan moet je dus bij het Openbaar ministerie gaan werken. Maar wat ik, ik wil graag een vergelijking maken met uh, wat zich toch regelmatig voordoet bij verkeers... Uh, Overtredingen en bij verkeersmisdaden. Iemand, een echtpaar, is een avondje op stap geweest. Meneer heeft veel gedronken... en veroorzaakt een ernstig uh, uh, auto-ongeluk. Uh, ja. Met, mogelijkerwijs, een uh, potentiële dode. Dan gebeurt het maar al te vaak... dat de echtgenote, die niet gedronken heeft... Uh, verklaart dat zij de chauffeur is geweest. En dan kan geen enkel OM bewijzen... Mm. dat het andersom was. En uh, dat is... Dus duidelijk ook een uh, maas in de wet. Ja. Loyaliteit uh, tussen echtparen vindt men normaal. Familieleden hoeven elkaar niet te beschuldigen. Ook in verkrachtingszaken uh, treedt dat uh, mechanisme op. Het enige wat je kunt hopen ja. is dat de, ja. de loyaliteit en het geweten... Een hoofdrol dat, gaat spelen. Dat is altijd weer afwachten. Niet mensen, Want, het is ieder vreemd. Dat dat de... ja. En dan moet je ja. dus als ondervrager inspelen ja. op de geweten Daar spucht. zit veel in. Van ja de personen die bij zo'n ongeval betrokken. Annemarie, Anne ik bedank je zeer. 081121, de trucs van advocaten leiden tot onrecht, zeg ik. En deze mevrouw heeft natuurlijk wel heel erg gelijk, mevrouw Hummels. Dat je inderdaad loyaliteit, maar dat je daar ook nog je werk van maakt... als strafadvocaten, dat je daarvan geniet. Ik heb er echt heel veel moeite mee, zeg ik u heel eerlijk. Als ik daarnaar moet luisteren, er, er bekruipt mij dan een totaal gevoel van onrecht... en dat je daar je centen mee verdient, ik vind het ongelofelijk. Rijnier zegt, de wet schiet dus tekort. Evenals degene die het grote belang hoort te dienen... CQ de rechten Anton de Ruiter twittert... Wat als je naast een dronken bestuurder zit die iemand doodrijdt? De bijrijder ook straf, mede verantwoordelijk. Dat is precies wat mevrouw Hummels net zei. Ad Lagendijk zegt, Eerdmans is er geen sporenonderzoek gedaan. Lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Ook daar werd, werd over gesproken door professor Tak vandaag. Jack Keizer nu aan de lijn. Jack, goedenavond. Hallo. Dag Jack Keizer, je bent nabestaande. In 2007 werd jouw zoon, uh, Alan, vermoord. Uh, op Koninginnedag overigens. Um, ik moet je zeggen, Jack, uh, als nabestaande... en dan zie je meerdere zaken ineens ook... Hè, van uh, de zaak Tjulke, Hell's Angels, nu het scooterdrama. Het is een nachtmerk dit, voor nabestaanden. Ja, de... dit is voor, uh, voor de nabestaanden een, uh, een enorme uh, dreun... een klap midden in het gezicht. Juist ook omdat, uh, wat ik tenminste begrepen heb... Uh, uh, volkomen vast bestaat dat de, de beide mannen verantwoordelijk zijn voor de dood van, van hun geliefde. Ja. Eh, en dat dan één van, van beide gereden heeft en, en de ander niet. Eh, het is, wat, wat ik gelezen heb, één die, die heeft dus gereden en de ander ligt. Ja, dat is Keinbaar. het zeker. Tenminste. Ja. ja, nou zegt Richard van der Weijden, strafadvocaat zojuist juist. Ja, maar als je in een ziekenhuis, in de operatietafel gaat een arts ook niet zeggen... en buigt zich over, de, over, de, over het slachtoffer van, dan bent u niet toevallig net uh, een bankwezen beroven. Wat zeg jij daarop? Nou ja, dat is iets, uh, iets, iets medisch. Een medicus die heeft de plicht of gezworen op de, op de, op de wet, op de eet, afgelegd... dat hij te allen tijden probeert de levens te redden. Dat vind ik een vraag van een volkomen andere orde. Ja. ja, dat zeg ik ook. Dat heb ik hem ook verteld. Maar goed, dat zo, zo denkt men er in de advocatuur over. Um, voor nabestaanden wordt vaak gezegd, Jack... dat de, alleen de hoogste boom hoog genoeg is voor een, uh, voor een moordenaar of voor een doodslagpleger. Uh, kun, kun je daarop reageren? Uh, ik vind in ieder geval uh, dat uh, echte moordenaar die, die uh, met met voorbedachte raad dus iemand om het leven brengen uh, zwaar tot zeer zwaar gestraft uh, moeten worden. Kijk, in dit geval zal het niet echt een moord zijn geweest, maar uh, ja, een, een verschrikkelijk dom dom ongeluk. Ja. Doodslag. En do, doodslag, hè? Dus ook dit moet ja. heel zwaar worden gestraft. Ja. Ja. En wat mij betreft uh, geldt dat voor voor beide mannen. Ja, Jack Keizer, dankjewel. We gaan nog luisteren naar wat luisteraars. Dankjewel voor het bellen. Jack Keizer hoorde u als nabestaande. reageer hij ook op de stelling, namelijk Trucs van advocaten tot onrecht? Even kijken, meneer Blitz uit Rotterdam, goedenavond. Goedenavond, meneer Eerbans. u spreekt daar met Britse Ja, ik heb het idee dat uh, de advocaat het niet te verwijten valt, maar dat de rechtbank iets te verwijten valt. Uh, ik ben van orde dat de rechtbank het rechtsmiddel heeft uh, in zijn in het pakket heeft om uh, de verdachte in gijzeling te nemen. En uh, zodanig dat ze bijvoorbeeld. Uh, in, in, in die, die gijzeling kan uitspreken van, nou, u wordt zo lang opgeboren tot, uh, tot degene naar voren komt die, uh, die erkent dat hij de scooter uh, be, uh, gestuurd heeft. Ja. En dan pas gaan we verder met het proces. Dat gebeurt vaker? Ja, en uh, dat middel, dat, dat staat in het wetboek van Strafrecht. En dat is, uh, dat wordt helaas uh, zelden toegepast. Ja, zelden, want daar hoor je weinig over. En, en als dat, dat had gedaan, dan was het probleem opgelost. Maar als die jongens dan consequent hun mond blijven ja, dan houden? Dan gewoon zit, dan hebben we hebben gijzeling onbeperkte tijd en die wordt niet verrekend met uh, eventuele straf die later uh, uitgesproken wordt. Kijk. Dus dat is dat grote tijd die je extra doet. Nou, een, een advies. En dan, dan leer je ja. het wel af om je op je zweegechter? Het doen. lijkt mij wel. Er hoeven we geen martelpraktijken aan te pas te komen. Nee. U zegt gewoon gijzelen in die zin, vasthouden tot men ja. uh, de mond open doet. ik vind het dus bijzonder jammer dat de rechtbank de ja. van het middel geen gebruik ja. gemaakt heeft. Goed punt, meneer Blitz. Dank, dank u zeer. Uh, we gaan door. Meneer Postema, reageert u maar. De trucs van advocaten leiden ook tot onrecht. Nou, ik, ik ben heel erg geschrokken door hetgeen wat. Uh, ik ben het volledig eens. Ik ben heel erg geschrokken door hetgeen wat, uh, wat Richard ook zei. Dat is volgens mij iemand die, uh, die wel vrienden heeft, maar in het criminele circuit. Want een ieder die uh, kan leven met vrijspraak uh, van, van, van, van, van dit soort mensen. Yep. Um, ja, ik, ik, vind het, ik vind het niet meer ethisch. En um, uh, um, ja, ik, ik, kan, ik kan me er ontzettend over opwinden. Ja. Ja. En zo Richard, eigenlijk zou hij zich ook moeten schamen voor hetgeen wat hij zojuist uh, verteld heeft. Ja, ik weet het niet. Ik ken, ik ken hem eigenlijk best goed. En het is niet iemand die alleen met criminelen in de bar staat, dat weet ik toevallig. Maar het is, het is precies uw punt, is het, de ethiek, zeg maar, het, het gewetenloze van, van strafadvocaten. Dat, dat, dat start mij ook, moet ik u zeggen. Um, dus de post Postma, dank u zeer voor, voor, het, voor het bellen de avondspits. Uh, meneer Steenbeek, Steenbeek uit Teilingen. Meneer Stijnbeek, goedenavond. Ik ben ook zeer geschrokken van die advocaat Richard van der Weijden. Hij komt er mij niet narcistisch over, maar wel als iemand die leeft in een juridische wereld en niet in de echte wereld. Ik vond zijn tegenvoorbeeld echt zeer raar. Jij zei dat ook terecht. Hm. Ik, vond het, ik vind het meer te vergelijken, dit incident, met het, het, bijvoorbeeld het doodtrappen in, in Amsterdam een aantal jaren terug. Van die mevrouw Joost. Die zwerfde door een groepje jongeren. Ja. Die hadden allemaal op haar ingetrapt. Alleen het was niet duidelijk wie haar uiteindelijk had doodgetrapt. Het ja. was ook heel lastig vast te stellen wie dat gedaan heeft. En dan kun je heel, heel lastig in ons rechtssysteem, dat op individuen gebaseerd is... de groep aanspreken. En dat kan hier best. Ik ben het ook eens met, met een aantal in die zeggen van... het is het rechtssysteem dat dit toelaat. En dat je moet niet rekenen op het geweten van individuen. Zoals in dit geval Bram Moscovic. Die, die jongens hadden die, die scooter gestolen, waren op de lucht van de politie. Rijdt dan iemand dood, hadden mm. al een strafblad. En intimideerde intimideren daarna ziekenhuispersoneel. Wat ik heel raar vind is dat in Nederland niet zoiets kan als... Sabotage van de rechtspleging. In, Eng in Engeland is dat wel. Je ziet het met Murdoch, die mevrouw Brooks. die kan worden aangeklaagd. als zij niks wil zeggen voor sabotage van de rechtsgang. Ja. En er zijn totaal geen beelden bekend. volgens mij, van die tegen de scooter. waarbij dan die zogenaamde onschuldige bijrijder. Allerlei pogingen nou, doet. U om moet die ja. tot stoppen te dwingen. Je dus zou niet ja. even schuldig Meneer Stenbeek, op de dagelijkse standaard staat echt een prachtig stuk van Joost Niemuller, wilde ik nog zeggen. Daarin wordt ook het uh, proces. Uh, of, zeg maar, de, de vonnis, uh, teksten worden daar. Het arrest wordt daar beschreven. En daar is een getuige die gewoon aanwijst. ter plaatse bij het ongeval wie de rijder was. Dus het is onbegrijpelijk ook. Dat, ja, Geest het is alle twee die acht jaar. de hoogste toch die hoge straf. En geeft ze bovendien een paar jaar extra. voor sabotage okay. van de rechtspleging. Meneer Stenbeek, dank je zeer. We gaan nog heel kort naar een verder. want een oneens is wel mooi. Meneer of mevrouw van Tongeren. Ja, goedenavond uh, meneer Eerdmans. Ja. Ik ga niet met de stroom mee. Nee. Ik ben het totaal niet eens met uw stelling. Okay. Uh, men begrijpt in Nederland heel slecht de, de rol van een advocaat. Een advocaat is eigenlijk niet degene die oordeelt over schuld. En een advocaat die uh, verzuimt om uh, zogenaamde... laten we zeggen de randen van de, de, de, de maas in de wet... en de randen van de wet op te mm -hmm. zoeken. En laten we zeggen, het wel, ze wel kent... En de, zijn cliënten daarvan uh, dat onthoudt. Ja. Die pleegt wanprestatie. Dat mag hij het helemaal moet niet gebeuren, in. zegt u, meneer Van Tongeren. Het moet... Ja, absoluut. Een okay. de fout ligt, er moet dan altijd worden naar de advocaat gewezen. Maar ja. dat, daar ligt de fout niet. Nee, maar en, we hebben Het gaat niet bij de ja. rechter, want die heeft ja. niet de mogelijkheid om de wet, uh, om alleen maar de geest van de wet toe te passen. Dat mag alleen als, hmm. als de tekst niet duidelijk is. Nou, de, wet, de, de rechter de wet... heeft ook de schuld niet. Uh, het is eigenlijk de verantwoording hier ligt, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wetgever. Dank u zeer meneer Van Tongen, Wat daarmee sluit uw avondspits van WNL af. We zijn er doorheen. Helaas, er wordt heel veel getwitterd nog. U kunt kijken op www.twitter.com en dan gaat u naar hashtag Eerdmans of hashtag, hashtag scooterdrama of hashtag avondspits. Er komt echt veel binnen, ook veel mensen over Richard van der Weijden. Um, voor, m, voor nu veel plezier met Kunsthof en tot morgenavond weer. 3, 2, 1. Ja hoor, het goud is voor Nederland de dag.